Speelgoedwinkels bieden geregeld producten aan met korting, terwijl er feitelijk helemaal geen sprake is van korting. Het speelgoed blijkt in veel gevallen helemaal niet te zijn verkocht voor de oude prijs die is doorgestreept, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. De toezichthouder heeft de speelgoedketens die dit doen op de vingers getikt, maar wil niet zeggen welke.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 Het dodental van de aardbeving in de Indonesische provincie Aceh is opgelopen tot boven de 100. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden en lichamen van slachtoffers. Ze hebben nu 102 doden en 136 zwaargewonden uit de puinhopen gehaald. Het gebied in het noorden van Sumatra werd gisternacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 en een serie naschokken. Het weer. Het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het 8 tot 10 graden. In het midden en zuiden breekt mogelijk de zon even door. Morgen weinig verandering. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen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 Ik kan het aanvoelen. Ik kan het ook aanvoelen. Ik kan aanvoelen. Moet ik alles zeggen. Moet ik alles zeggen. Ik ga hem zelf aanvoelen. Moet ik alles voorkomen? Moet ik alles zeggen? Ik heb al twee kinderen, daar heb ik een derde bij. Oh, what ben je nou? What ben je nou? What met een kind getrouwd, oh, what ben je nou? Ik kan nog dingen. eh? Ik kan een dingen. Is in de situatie. Ik kan het aanvoelen. Ik ga het aanvoelen. Wat als ik er niet meer ben? Wat als ik er niet meer ben? What is ik dood ga dan? Wat is ik dood Hoe ga je dan doen dan? Wat is ik dood gaan? is ik doodga? doodga? Dat kan ik niet meer voor je denken, dat kan ik niet meer voor je aanvoelen, dan moet je het zelf doen? Wat is ik dood ga? Wat is ik dood ga. Als jij doodgaat.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 We hebben nog nooit iets gevoeld en we gaan nooit iets voelen. Je zal het tegen ons moeten zeggen. Ik vertel niks nieuws hier aan vrouwen. Hè? Vrouwen weten dit. Vrouwen zijn slimmer dan wij mannen. Maar toch heeft elke vrouw zichzelf hier een missie gegeven. Rue, je kan lullen wat je wil, je hebt wel gelijk hoor. Maar mijn man ga je trainen? Dat hij het wel voelt. Daar komt meer ruzies uit, want we zijn niet te trainen. Er is niks in ons wat je kan triggeren. Hou ermee op. Je zal het moeten zeggen. Wij voelen geen moe. Misschien herken je dit voorbeeld. Mannen. Ik ben laatst drie dagen lang een paar keer per dag mijn huis in en uitgelopen. Drie dagen lang, een paar keer per dag zo door de deur. Naast de deur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 different size, different girls every day, different names, different En dat heet Make Me an Island. Ja, nou ja, als je dat kan. Um, zometeen krijgen we de vrijwilligersfactuur van de week. Maar we krijgen eerst nog even Ere Klept. En uh, die uh, zegt... I can't let you do it. Oftewel, ik laat het je niet doen. Nou, ik wel hoor. Ik laat Dolly gewoon bellen. <laughs> Een van zijn uh, laatste albums. En dat heet Can't Let You Do It To Me. Nou, bellen gaat ook niet door. Het loopt lekker vandaag, hè? Oh. Niks loopt. Niks, Niks loopt, loopt vandaag. Nou, nu loopt het goed. Alles nou ja, wel, alles we goed. zitten gewoon lekker. Ja, wel, ja. Is het lekker. Ik ga ook niet meer opstaan, hoor. Anders loopt het weer tegen. Ja, precies. Ja. Blijf jij nou maar zitten. Ja, ik ga hey, niet meer lopen. Nee, je gaat niet meer lopen, hoor. <laughs> dat, dat, ik wil het niet hebben. Want dan uh, gaat het helemaal... Uh, gaat ja, dan het loopt het fout? weer de soep in. Ja. <laughs> nou, uh, we hoeven ja. niemand te bellen. Dus uh, doe ik ook geen tune. Ik nee. geef gewoon even een lekker achtergrondmuziekje. En dan ga jij even vertellen dat wij bij uh, uh, CFM Zandvoort iemand nodig hebben. Ja. ja, we hebben best wel veel vacatures momenteel eigenlijk. Uh, maar een prangende vacature is echt... daar zitten we echt om te springen. We hebben echt in het bestuur een penningmeester nodig. Dus um, ja, we willen graag uh, iemand in ons bestuur hebben... die uh, uh, het, het financiële beheer kan voeren... He, dus het, het voeren van de boekhouding. Uh, het jaarlijks opstellen en tussentijds bewaken van de begroting. Het opstellen van het financieel jaarverslag. Uh, bijhouden van financiële archief natuurlijk. En ook alle financiële zaken afhandelen. En uh, ook mede zorg dragen voor het verwerven van extra financiële middelen. En uh, ja, het is natuurlijk ook fijn als je... Als penningmeester bij CFM ook affiniteit hebt met CFM Zandvoort. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dus um, ja, zou je die functie voor ons willen invullen? Heel graag. Wij zouden er heel blij mee zijn. En uh, je kunt natuurlijk met mij persoonlijk contact opnemen. Dat is een mogelijkheid. Uh, je kunt ook een mail sturen naar bestuurapenstaartje... ZFM Zandvoort.nl En um, ja, bellen naar de studio heeft natuurlijk niet zo heel nee. veel zin... want er is niet altijd iemand die uh, daar van alles over weet. Dus uh, ik zou zeggen, stuur gewoon een mail. De uh, vacature staat ook op de website van VIP VIP-Zandvoort.nl vip En uiteraard ga ik hem straks ook plaatsen... op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Dus um, ja, ik zou zeggen, laat van je horen en kom bij de club. Moet wel iemand zijn die zich niet van de penningmeester maakt, hè? Nee, dat dan liever niet. Nee. <laughs> ja. Wel de penningen bij ons laten natuurlijk. Ja, of tenminste, dat, uh, bij ja. ons bij de, bij de Stichting laten. Ja, zo is dat. <laughs> ja. Nou, het is heel duidelijk. En dus uh, mocht u zich uh, geroepen voelen om dat uh, werk te doen, voor ons uh, voor het bestuur van CFM Zandvoort. Dan, nou ja, stuur een, een mailtje, dat bellen heeft niet zoveel zin... want we zijn er niet altijd hier in de studio, dus dat heeft niet zoveel nut. Dus gewoon even een mailtje sturen naar cfmzandvoort.nl En dan komt het allemaal goed, toch? Zeker weten, ja. Hey, eh, ik ga nog even een hele bijzondere 3 in een uitzetten. Eh, dat doe ik nooit twee per oh, dag, maar nee. vandaag wel. Oh, want? Ja. Nou, omdat het heb dus... Heb je iets, uh, iets moois? Nou, het is vandaag de, de dag dat John Lennon vermoord werd. Oh, is dat vandaag? Ja, oh. dat zei ik straks al. 8 december, ja, maar je ja. was straks koffie halen, Oh, je was straks koffie halen. Ja. Ja. ja, ja. Nou, eh, ik heb eh, drie nummers eh, uitgezocht... Eh, uh, twee van twee ex-Beatles die een herdenkingsnummer voor Lennon hebben geschreven. En een van mezelf. <laughs> Via oh, dat wel? Oh. Ja, echt waar. Dus uh, die gaan we achter elkaar draaien. Als drie in eentje. Paul McCartney, George Harrison en ikzelf. Nou, niet alleen ikzelf hoor. Oh, samen nee, met... Heinz uh, Samen met Hein Piscard en Charles Duijf. Dus, oké. Okay. Ah, oké. Okay. And if I said I really knew you well What would your answer be If you were here today As for me suppose that you could say that we were playing hard to get Didn't understand a thing, but we could always sing What about the night we cried the night? Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word, but you were always there If I say ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, dan is het nu tijd voor een kleine update van het regionale nieuws van 8 december alweer. Natuurbelangen is blij met de uitspraak van de Haarlemse rechtbank. De rechtbank heeft namelijk het besluit vernietigd van het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort voor de aanleg van een fietspad. En dat fietspad dat zou gaan lopen door de Amsterdamse waterleidingduinen. En de voorstanders zijn door die uitspraak weer een illusie armer. Um, dan op dinsdag 6 december heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden. Tijdens deze controle zijn er ongeveer 100 voertuigen gecontroleerd op de Zandvoortse Laan te Aardenhout. Tijdens de controle van een van de voertuigen scheen een politieagent met zijn zaklamp in een auto. En in die auto zag hij twee ploertedodes liggen. En dat betreft een categorie 1 verboden wapen uit de wet Wapens en Munitie. Hierop is de persoon aangehouden voor het verbo verboden verwapend en zijn de wapens in beslag genomen. Daarnaast bleek tijdens de controle dat er één bestuurder te veel alcohol had genuttigd, hij is hierop aangehouden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 De hoop was dat met een meerderheid in de Tweede Kamer... het besluit van het kabinet nog kon worden teruggedraaid. Maar een CDA-motie in de richting... in die richting is gisteren ruimschoots verworpen. Het kabinet kan dus door met het plan... voor de grootste maritieme windmolenparken ter wereld. Na de realisatie van grote kavels voor de kust van Borselen worden twee 700 megawattparken gerealiseerd bij Zuid-Holland... En aansluitend komt er ook nog een gebied met turbines voor Noord-Holland. Oplevering van de parken bij de Hollandse kust staan gepland voor... Eh, respectievele 2021, 2022 en 2023. Dus geniet u nog maar eventjes volop van het vrije uitzicht. Want dat zal spoedig over zijn. Als lid van de bibliotheek kunt u vanaf 14 november een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of om een nieuwe, vreemde taal te of een, nieuwe een vreemde taal te leren. Of, of bijvoorbeeld wegwijs te worden in een computerprogramma of meer te weten over gezondheid en opvoeding. Als bonus krijgt, bonus krijgt iedere cursist elke maand een korte cursuscadeau. Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling, computer, nieuwe media, gezondheid en opvoeding en talen. Met een geldig bibliotheek lidmaatschap kunt u twee cursussen kiezen. U volgt de cursus van uw keuze wanneer u maar wilt in uw eigen tijd en tempo. U heeft alleen internet nodig. En voor meer informatie over de online cursussen kunt u terecht op de website www.nl.nl bibliotheek Zuid-Kennemerland helemaal aan elkaar met kleine letters .nl tot zover het regionale nieuws. Nee, hard, ja, het regionale nieuws wel. Maar ik heb breaking news hier. Oh jee. Ja, ik heb echt breaking news. Wat is gebeurd? Ja, het is heel belangrijk. Uh, de NOS meldt zojuist dat tv-kok en rest restauranthouder ah, nee. Joop, Braak Joop Braakhekken hebben... is overleden. Ach, toch. De restauranthouder Joop Braakhekken is overleden. Braakhekken is onder meer bekend van het tv-kokprogramma Kookgek. En de restaurants La Garage en de kersentuin. Braak, braak hij was 75 jaar. Ja. In 2015 werd altvleesklierkanker bij hem geconstateerd. Hij werd een jaar later genezen verklaard, maar een paar maanden later werd hij opnieuw ziek. Mm -hmm. Het was opnieuw alvleesklierkanker, eh, wat een rot woord, nou, een rotziek. Nou, het is wat een, een rotziekte. Rot ja, dat is het ook. Ja. En, en met uitzaaiingen naar longen en de lever. Ja. Dus Joop Braakhekken ja. is helaas niet meer onder ons. Hij dacht nog dat... eventjes dat het uh, goed zou komen nadat hij in Duitsland iets had ontdekt, hè? Daar ging niet naartoe, maar op een gegeven moment was hij te ziek om zelfs naar Duitsland nog te gaan. Dus ja, het zat er wel in dat hij die strijd uh, moest gaan opgeven. Hè? Maar okay. goed, heel veel nou. sterkte voor uh, zijn partner en uh, alle mensen die hem lief waren. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Tja, Westkust, weerbericht. Het is vandaag over het algemeen uh, vrij bewolkt. En uit die bewolking kan lokaal wat lichte regen of motregen vallen. En dat zal dan vooral later op de middag gaan gebeuren. Veruit de meeste plaatsen zullen het uh, droog houden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 9 graden.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 Within me keeps repeating, You, you, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter. Silence of my lonely room, I think of you Night and day, night and day Under the height of me There's an oh such a hungry yearning Burning inside of me And its torment won't be through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 Ja, dat was zeker oud. Maar wat, wat uh, grappig is, ik, ik had al uh, gezegd hè, het vorige uur... dat ik mijn twee nummers op zou dragen aan... Uh, oh jee, Aan de tante, mijn lieve tante die gisteren is overleden. Tante en Annie. Tante Annie, ja, ja. ja. En dit nummer, dat stond op haar geboortedag op nummer 1. Oh, ja, ik heb toevallig vandaag een programmaatje toegestuurd normalis, gekregen. Nee, dat is een programmaatje. Dat oh. kan je invullen. En dan kun je zien welk nummer op jouw geboortedag nummer 1 stond. Oh. En uh, nou, dit was dus op haar geboortedag. Dus. Ja. Nou, dus dat. Daarom. Ja. Ja. ja. Nou, Zal ik eens kijken mijn... wat op jouw geboortedag, of weet je dat uit je hoofd? Nee, dat, weet, nee, dat nee? weet ik niet. Ga ik, nee. ga ik opzoeken ga voor je? Ga jij dat eens opzoeken? Ik ga het opzoeken, dan. Ja. ja. doe dat nou eens. Dus ja. Het lijkt me wel eens leuk om te weten wat er op mijn geboortedag nummer 1 stond. Ja, maar toch? Ik denk zoiets van don't worry if there's a hell below we're all gonna go of zo. <lacht> oh nee, dat was van veel later datum. Nee, ik weet het niet. Ik ga uh, voor je kijken. Je weet, je weet dat kerstmis ook niet doorgaat, hè, dit jaar. Oh, is het opgeheven? Nee, het is afgelast. Is dat afgelast? Dat ja. gaat niet hoor. Ja. Oké, okay. nou, ja, nou, ik zei ook. Ik niet zo erg. Nou, ik zei ook vertellen waarom. Ja. Uh, het was namelijk zo. Ja. Uh, ik had de Kerstman een brief gestuurd dat ja. ik dit jaar me heel goed had gedragen. Ja. Ah. Hij heeft zich doodgelachen. <laughs> Ja, ja, ja ja. Of zowel, zoals, eh, zoals ze dat in Engeland He died laughing Ja, nou, ja, ja, okay. ja, ja Ja, dan weet je dat Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, wat Goed. ja Zal ik deze maar afzetten? Nou, ja. ik, ik draai hem gewoon zijn nek om Ja, zo is het Dit is Huub ook. van der Lubbe Er is altijd wel iemand Uit de film De Zevende Hemel En het is mooi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 Veel langer blijft Want ik ben er haast nooit Je weet hoe dat gaat, mijn lief Ik ben steeds onderweg Ik kom altijd Het was door de muziek heen te lachen. Het is ook niet te geloven. Ja, wat heb je nou weer? Ik, ik heb niks. Nee, ik moet al door lachen om dat geluid van die. Uh, oh ja. van die microfoon van jou ja, als ja. je die verschuift. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Daar moet een, een, een druppie alien. Maar, uh, ja, uh, ja, ja. ja, ja. maar. Ja, Het is weer een rampendag vandaag, dames en heren. kun je, behalve dat de bij ons vandaag niet alles misging. Maar. Het is weer een. Er is wederom een popgrootheid overleden. En uh, ook dat is weer vandaag gebeurd. En. Uh, nou ja, hij is naar zijn maatje toe, zou ik maar zeggen. Dan kunnen ze samen daar in Hell of in Heaven muziek maken. Het gaat om Greg Lake. En dat was de, de, een, een lid van Emerson, Lake en Palmer. Was hij nou? Hij uh, was de bassist. Ja, hij was de bassist, volgens mij. Bassist en gitarist En ook zanger van dit legendarische trio. Greg Lake dus, 69 jaar is hij geworden. Overleden aan alweer kanker. Het is echt niet te geloven. 2015 en 16 is een ware kaalslag onder, uh, uh, onder popmuzikanten. Dus met name als eerbetoon aan Greg Lake... wat even dit prachtige nummer, dat hij zingt. He had white horses... and ladies by the score.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 To fight wars For his country And his king Of his honor And his glory The people Would sing David Palmer nog. De enige die over is. Nou, zal in zijn eentje geen concert meer gaan geven, denk ik. Greg Lake. Dus vandaag, of gisteren overleden. En uh, verder, de, nou ja, hij is weer herenigd dan met zijn maatje Keith Emerson. En uh, ik brand ik zei het al. Het is een kaalslag onder bekende uh, goede muzikanten de afgelopen twee jaar. Hij zit er eens bij elkaar. Ik denk dat het er wel dik... Zo tegen de 100, 150 zijn die, die, die uh, weg zijn. Goed, ik had u beloofd dit nummer toch nog even helemaal te draaien... na het fout gaan in het eerste uur. Gelukkig is het tweede uur wat minder goud uh, is verlopen. Maar er is wel E-mail daarmee en het heet Call Me. En het is mooi. love. Still. How hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't come, come, come, call me. You've taken all.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 Zo'n mooi liedje, dat, uh, dat wilde ik u echt niet onthouden. En het eerste uur ging er, nou, naast dat nog wel meer dingen, maar uh, er ging heel veel fout. Maar uh, uh, nou, gelukkig, tweede uur was het weer zoals het hoort te zijn. Niet waar? Ja, en uh, nou, we hebben wel we gelachen dat dan we wel. <laughs> <help>. Al dolly. <laughs> De luisteraars <laughs> ook hoor. <laughs> ja, maar dat hoor ik niet. Look at a ja hoor ik wel. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja. Ah, geeft niet om. Kan beuren, hè? Ja, het zijn van die dingen. Hè? Ja, dan moeten we het maar van tevoren opnemen in plaats van wijn. Ja, dan gaat er niks fout. Nee, zo is het. Maar ja, dan neem je ook niks te lachen. dan nou, knip je alle fouten er gewoon uit. Dat is heel makkelijk. Ja, ja, ja. Nou, het was weer gezellig. Ja, toch? Volgende week weer... Uh, ja, dat zal ja, de laatste zijn. Volgende week wordt de laatste. Uh, ja. ja, want dan... Nou, nee, dan hebben we het toch nog een keer voor de kerst? Ik weet het niet. Hoor. Ja, we ja. hebben ja. nog twee keer voor de kerst, hoor. Gaan we naar de kerst valt op uh, zondag en maandag. Gaan we naar de dus... ijsbaan? Niet? Ja, ja, we gaan... Uh, CFM gaat naar de ijsbaan. Jazeker. Wanneer? Dat weet ik niet. Oh, ik nou, hoor het wel. Ja. Goed. We laten het in ieder weten als het zover is. Nou, we gaan er weer voor. Oh ja, dus, ja, de 22ste hebben we nog natuurlijk. Ja, dat is waar ook. Ja, je hebt kans dat die dan wel vanaf de ijsbaan is. We zullen het zien. Ja. ja. In ieder geval, voor vandaag zit het erop. Uh, voor vandaag hebben we het gehad. Zometeen meteen krijgen we weer het Luzievers doosje. En uh, met uh, een speciale 6-in-1 van Marco Bosato heb ik gehoord. Zes platen van Marco om te gezet. Echt geweldig. Hoor. Fan, jongen, die Cor. Uh, die Bart. Hij is fan, hoor. Hij zat ook bij Symfonica en Rosso. Zat hij voor hem. Met een oezie. Goed. Nou, het is klaar voor vandaag. Uh, wij gaan er een punt achter zetten. En, uh, ik zou zeggen... Uh, fijn weekend. Maak er wat leuks van. En uh, tot. Uh... Gauw. Ja, mij betreft dinsdag. Ja. ja, en blijven luisteren vandaag, hè, want er komen ja, maar... nog allemaal hele leuke programma's. O oh, ja? Ja, oh, ja. ja. Ja, straks Bart van der Meer met Matchbox. Oh ja, ja dat is Dan uh, Zandvoort draait door met Hans Wassenaar en vrienden. Oh. Dan uh, Jong heeft, Zandvoort heeft die die, met Thomas de Jong. Dan? Heeft u die, die dan? Dan uh, Jong handvoort met uh, Thomas de Jong en daarna Alternative. Nou, dag! Nou, dag! Tot gauw!